Jelle Suybring met het NWS-journaal. De chef van de UNRWA, Philip Lazzarini, noemt het schokkend dat landen de financiering tijdelijk stopzetten. De VN-organisatie zet zich in voor Palestijnse vluchtelingen... maar ligt nu onder vuur omdat een aantal medewerkers betrokken zou zijn geweest... bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Onder meer de VS, Australië en Nederland hebben de geldkraan tijdelijk dichtgedraaid... in afwachting van een onderzoek. Lazzarini vindt het onverantwoord om de hele organisatie en alle Palestijnen te straffen vanwege de beschuldigingen tegen een paar mensen. In Tel Aviv zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de Israëlische premier Netanyahu. Sommigen dragen foto's mee van gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas in de Gazastrook en roepen op tot hun vrijlating. Anderen houden bordjes omhoog met de tekst: We hebben bloed aan onze handen. De Israëlische krant Haaretz meldt dat zo'n 200 demonstranten slaag zijn geraakt met de politie. Agenten gebruikten geweld om de betogers die de weg wilden blokkeren weg te halen. Bij een kettingbotsing in de Verenigde Staten zijn meer dan 40 voertuigen betrokken geraakt. Het ongeluk gebeurde op een drukke brug in de staat Maryland aan de oostkust. Twee mensen raakten zwaar gewond, niemand is in levensgevaar. Door de massale kettingbotsing in de VS stond het verkeer meer dan zes uur vast. Het treinverkeer in Duitsland wordt in de nacht van zondag op maandag weer hervat. De staking van machinisten wordt eerder beëindigd... omdat de werkgever Deutsche Bahn weer in gesprek wil. Het is nog niet duidelijk of de internationale treinen vanuit Nederland... maandag ook weer kunnen rijden. Het weer vannacht opklaringen en in een groot deel van het land vriest het licht. Morgen blijft het de hele dag droog. Hier en daar dan wat wolkenvelden, maar de zon schijnt ook vaak.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 6.9 ZFN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 Een <laughs>